Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft opnieuw een prominent lid van de Hezbollah-beweging gedood. Hij kwam om het leven bij een drone-aanval op een dorp in het zuiden van Libanon. Hezbollah bevestigt dat hij is omgekomen. Hezbollah is een politieke en militante beweging... die wapens ontvangt van Iran en Hamas steunt. Sinds het uitbreken van de oorlog zijn de spanningen in het grensgebied... tussen Israël en Libanon flink opgelopen met regelmatig beschietingen over en weer. Een vrouw van 46 die vrijdag werd neergestoken in amsterdam osdorp is overleden. Ze werd gewond gevonden bij een flat nadat buurtbewoners geschreeuw hadden gehoord. Even verderop werd diezelfde nacht ook een man neergestoken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De politie heeft een man van 38 opgepakt... die mogelijk iets te maken heeft met beide steekpartijen. Over een motief is nog niets bekend. En een reddingsactie met een bijzondere afloop in Delft. Een student zag dat er een auto te water was gegaan. En hij sprong meteen het water in en bevrijdde de man. Eenmaal veilig aan land gebeurde er iets geks. De geredde man zei dat hij niet in contact mocht komen met de politie. En hij nam de benen. De politie heeft de man nog proberen te vinden, maar dat is niet gelukt. En ja, dan nostalgisch nieuws. Er zijn plannen voor een speelfilm over Totally Spice. In de tekenfilmserie zijn schoolvriendinnen Sam, Alex en Clover... in het geheim spionnen en krijgen ze opdrachten via hun poederdoos. Acteur en producent Will Ferrell gaat de film produceren. Wie erin gaat spelen is nog niet bekend. Dan nog het weer. In het westen schijnt de zon. In het oosten is het bewolkt. Temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Vanavond ook nog een lange tijd zonnig. En in de nacht komt er meer bewolking. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... staat tussen Knopendrotten, Bodderplein en Beverwijk-Oost... nog 7 kilometer file. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt het beste via de Velsertunnel rijden. En verder nog file op de A10 bij Zeeburg. Daar is de vertraging vanaf Landsmeer ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv...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 Ja, goedenavond uh, Mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kijk en jullie luisteren alweer naar de 129ste aflevering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 van Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan, uh, aan de band... achter onze favoriete muziek. Middels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band... hun carrière, hun nieuw album of single release... en duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek... en draai ik die uiteraard ook, indien mogelijk... hun hele oeuvre of een grote selectie daarvan. Ik zit hier vanavond in de ZFM-studio... met twee van de vijf bandleden van de thrash metal-formatie... Resurrect Tomorrow uit de omgeving Utrecht. Mannen, welkom van harte dankjewel je In de ZFM Studio. Uh, leuk dat jullie hier vanavond zijn en bereid zijn met mij te komen praten over jullie uh, als band en jullie nieuwe album, The Eagle. Dat vandaag de dag ook uh, precies een maand oud is. Ja. Uh, nog van harte gefeliciteerd uh, overigens met de release van jullie album. Thanks. We vieren het voorafgaand al even met uh, een lekker stukje taart. Uh, heeft dit uh, gesmaakt? Absoluut. Ik heb, uh, yeah. ik heb het woord the van de eagle mogen opeens. Dat was wel leuk. Ik had een stukje vleugel, maar het zag ja, er vleugel uit. En ik had aggel. Uh, uh, aggel. Ja. Ja. Dat was een lekker stukje inderdaad. Uh, hoop dat jullie voor de rest van de band ook een stukje mee willen nemen. En er is nog genoeg over voor hun, dus uh, neem ja, lekker mee. Hij gaat doen. mij een graspop. gras dus, uh. Oh, kijk ja. nou. Helemaal goed. Heel graspop <laughs> kan hem een uh, klein kijk, stukje krijgen. Allemaal een heel klein stukje taart. Even inschrijven alvast. Ja, precies. <laughs> voor de liefhebbers uh, meld je nu aan voor een gratis stukje taart. Heel klein stukje. <laughs> Van de mannen van Resurrect Tomorrow. Uh, voordat we het uitgebreid gaan hebben over uh, jullie muziek, uh, zouden jullie je misschien even willen voorstellen voor de luisteraars die jullie niet kennen? Sure, uh, ik ben Aan Oostdijk, uh, ja. gitarist uh, van uh, Resurrect Tomorrow eigenlijk al sinds het, de oprichting. Ik weet niet, we zijn ergens in 2010 volgens mij ja. echt officieel gestart als band. Daarvoor ook uh, met een aantal leden al langer in bands gezeten. Maar... Ja. je hebt vorige band... Uh... Zei je? Ja, dat waren inderdaad ook metalformaties, maar ook een punkband uit Zeeland genaamd Defect. Defect. Ja, met lang... dezelfde, nu drummer, toen was ik nog drummer, hij was gitarist. Oké, okay. nou, je bent ook drummer geweest, dus ja. lachen we zijn ooit geraald letterlijk aan ja. instrumenten. Okay. Oké, uh, en hoe lang heeft dat bandje bestaan? Weet. Ik weet echt niet meer tijd, ik vloog voorbij. Ik denk, lang... uh, ja, vijf jaar ongeveer toen we op mijn barstool vol zaten. Okay. Nog iets langer daarna ook. Ja. Oké, okay. nou, goed, dankjewel. En uh, dan aan jou de beurt. Ja. Uh, ik ben Michiel, uh, ook gitarist. Een uh, ja. rhythm-gitaar. Ja. Uh, ik ben een nieuwe bandlid. Ik zit nu, hoe lang doe ik nu mee? Een Paar jaar of twee, ja, denk ik. Zoiets. Ja, zoiets. Een beetje de ja. corona-periode eigenlijk, uh, ja. eigenlijk aangeschoven. Ja. Uh, konden we niet direct repeteren, dus er, ja, er ging wat tijd overheen. Maar ja. uh, dat is ja? wel een lastige tijd al geweest voor jou om uh, dan te beginnen. Ja, dat was een goede tijd om. Uh, natuurlijk Ik moest wat nummers leren nog. Ja, en dat was ik nou, al wel. Dus, ja. daar had ik mooi de tijd voor. Dus, ja. Uh, okay, ja, vanuit thuis gewoon goed doen, ja. ja. ja. En uh, jij nog in vorige bandjes gespeeld? Of? Ja, ik heb uh, verschillende bandjes gespeeld, thrash, uh, vooral trash metal bandjes. Ja. Uh, mijn laatste band voor Resurrect was uh, Philanthropist, uh, met uh, drie man Sterk waren. Okay. Uh, daarvoor nog uh, Racer een dat nee, is denk ik inmiddels tien jaar geleden dus uh, wow. <laughs> dat, uh, ja, oké okay, ja. en de, de overige bandleden hebben die nog uh, veel, veel ervaring ook? Uh? Ja, ja de, de zanger aankan die heeft ook een uh, band waar die nu ook af en toe nog wel mee actief is, Tazibiti dat is uh, Turkstalig Oké. Okay. Um, uh, Stefan, uh, drummer, Stefan de Recht, die heeft ook in uh, andere bands gezeten. Uh, Dark Rose bijvoorbeeld, ook een band uh, mm -hmm. uit Zweden, uh, uit die tijd. Ja. Met jou ook, toch? En mij band. ook, inderdaad. Dit ja. uh, effect onder andere. Oh, en, een, en een coverband genaamd Matt, Alka, de, uh, Matt Elke. Een soort interessante oh. periode uit onze historie. Ja, um, uh, ja en Bastijn. Heeft uh, Bastijn nog een andere band? Volgens mij richting de black metal. Maar ja, uh, ik, hij is, ik, is wel echt fan de van, de, de, van, de, van, de de van de black metal. Op het einde kun je een leuk gesprek over black metal. Ah, ja, Oké, okay. ja, misschien een idee voor Ben. Een goed idee. Uh, als je luisterd bent. <laughs> Oké, okay, dus uh, ja, van alle markten dus thuis. Ja. Grijp heb ik heel breed uh, georiënteerd allemaal. Nou mooi, uh, bedankt voor de introductie. Uh, terugkomend op uh, de eerder uh, gedraaide uuropener, waar ik altijd mee begin overigens. Uh, we hoorden het nummer No Escape van jullie debuutalbum A Dying Lie. Die komt uit 2013 als ik me niet vergis. Ja. ja. Uh, voordat ik jullie daar uiteraard straks uh, uitgebreid het uh, hemd van het live ga vragen... ga ik eerst even helemaal terug uh, naar het begin van, uh, met de vraag der vragen. Hoe en wanneer is het allemaal begonnen voor Resurrect Tomorrow? Je had al net al een beetje het tipje van de sluier opgelicht. Ja, ik denk inderdaad... Uh, ja, we, hadden, we hadden een andere band... Uh, Crimson Black destijds. Mm -hmm. um, en toen hadden we wat, wat ledenwisselingen... en wilden we eigenlijk een nieuwe weg inslaan. dachten we, laten we gewoon even opnieuw beginnen. Ja. Uh, en ik kan me nog herinneren dat dat volgens mij in 2010 was. Ja. Want onze wifi-netwerk is heel lang spare 2010 geweest. <laughs> uh, en dat, dat was een soort herinnering... van dat was toen we besloten <laughs> ja. hebben... om deze band te vormen. Okay. Um, en zo weet ik dus ook nog dat het toen was. Ja. Uh, maar toen hebben we inderdaad... Eigenlijk gewoon een streep gezet. We hebben volgens mij één of twee nummers meegenomen, maar de teksten en song uh, lyrics. Uh, en ik een zanglijn, helemaal opnieuw gedaan. Ja, en dat is volgens mij Burn to Life ook. Yeah. Dat is nog een van de oude, okay, die ja, de eerste, de eerste die ik heb geleerd van ja, die ja, ja heel oh. vet, uh, vet, vet, geworden. <laughs> ja, um, ja, sindsdien, maar ja, dat, dat is dat, dat is wel echt het begin van Resurrect Tomorrow. As, ja. as is, zeg maar, okay. uh. En oké. Uh, en wie was voor jullie de belangrijkste invloed voor de band? Hoe. Um, het is een beetje een kruising voor mij geweest tussen uh, Disturbed, Killswitch Engage. Uh, weet je, die, ook die wat meer moderne metal samen, Maar toch ook gewoon de oude trash. Dus gewoon uh, de oude Metallica albums. Je, dat, ja. dat zit echt in ons DNA. We hebben ja. ook een Metallica conferment gezeten. Dus. Oh, ja, ja, dus uh, dat, zal, dat, dat, dat krijg je gewoon mee. De, de belangrijkste invloed, zeg maar. Ja, ja. ja. ja en ook echt wel System of a Down vinden we heel gaaf. en uh, Dat is ook echt oh, wel, wel een ja. aankans invloeden. Uh, wat meer Turkse sound en zanglijnen. Hij neemt echt iets mee wat wij niet kunnen produceren ah, okay. zonder ja. hem zeg maar Dus dat is wel heel gaaf dat geeft een, heel, een uniek ja. uh, geluid uh, aan jullie uh, muziek zeg maar ja oké okay. en, en hoe kwamen jullie eigenlijk op de bandnaam Wie... ja <laughs> goeie vraag dat is uh, uh, we hadden we waren gewoon op op zoek naar iets wat wat interessant klonk vooral mm -hmm. En uh, we, hadden, uh, we hadden zaten bijgever, de man. hele dag, maar we gingen ook naar de oefenruimte mm -hmm. spelen, alle nummers doornemen. En toen dachten we, ja, wat zijn nou dingen die we vet vinden klinken? Yeah. Nou, het woord resurrect we hadden we al vrij snel te pakken. Yeah. Toen dacht ik, wat nou als we daar gewoon tomorrow achteraan plakken? Ja. Dat is een soort esoterisch. Het is, ja. uh, het is niet helemaal vanuit een betekenis bedacht. Nee. Maar nee, je, je gewoon, kan het nee. op verschillende manieren interpreteren. Namelijk, je zou het idee van morgen kunnen... Uh -huh. uh, uh, terugbrengen. Ja. Uh, dus de droom van morgen die je probeert weer te realiseren. Maar je kunt ook gewoon even helemaal kapot gaan ja. en morgen weer opstaan. Ja. Ja, precies. <laughs> dus ja. dat zijn uh, uh, uh, verschillende richtingen. Ik weet niet wat, wat YOLO. Ja. Hoe lees jij hem eigenlijk? Ik ben wel benieuwd. YOLO. Morgen nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja. Zeg maar, dat, uh, dat zit er ja, allemaal ja, in. Ja. Is, het is allemaal goed. Er ja. is niks fout. Nee, nee dat is uh, mooie uh, Mooie betekenis inderdaad. Um, ja, terugkomen we dus op uh, No Escape, die we net uh, aan het begin hoorden. Uh, dit nummer is zoals eerder vermeld afkomstig van het debuutalbum, met Dying Light uit 2013. Wat kunnen jullie mij over dit uh, nummer vertellen? Waar gaat het uh, tekstueel bijvoorbeeld over? Weet dat, uh, Goh, ja, dat is al een tijdje geleden. geleden. Ik heb de tekst geschreven. Oh, jij schrijft de meeste text. teksten. Oké, okay. um, ja, dat is ook wel goed om even te weten, inderdaad. Deze is, uh, deze is ook niet gemamme appelsap wat ook nog wel eens doen. Oh, ja. um, maar dit is wel een constructie. Dus dit is inderdaad een beetje een abstract verhaal. gaat heel erg inderdaad ook, ook weer over consumentisme. Ja. De, de, de stem van het album is eigenlijk een soort agressieve, niet-menselijke stem... die mm -hmm. ons eigenlijk een soort van zegt, wat de fuck doe je nou allemaal? Ja. Ik weet niet of we mogen schelden in dit programma's. Nee, oh, voor mij mag je eens zeggen wat je <laughs> wil zeggen. Zoals onze eigenlijk in onze business. Dat hoort erom bij. Um, maar dat gaat ook weer, dan toch ook wel weer in, het, in het refrein gaat het dan weer vanuit de persoonlijke stem... van hey, op het moment dat de shit uh, losbreekt, uh, doe ik dan wel de juiste dingen. trek ik het dan al wel of ga ik, kan, ik, kan ik er überhaupt aan ontsnappen... aan het feit ja. dat we in zo'n cyclus zitten? Ja. En het antwoord is volgens de titel nee. No, nee, dat <laughs> is geen. Kan je er op, niet uitkomen? Nee, precies. <laughs> en en uh, je zei al iets over uh, ja, de rest van het album ook met een je een concept uh, te vinden op dat album of? Ja, volgens mij zijn dit vooral ook best wel uh, persoonlijke dingen van mij geweest. Ja. Heel veel. Heel veel, ook heel veel teksten die ik al echt sinds mijn tienerjaren had liggen... en van me afgeschreven heb. Ja. En dan gedacht, jongens, we hebben tekst nodig hier. Ik heb een hele stapel, een hele ding. stapel dingen. stapel <laughs> dingen uit mijn jeugd. Waar kunnen we, we iets van kennen? maken, ja, zeg maar. Ja, dus er zitten wel leuke verhalen in uh, over familie, over vriendschappen... over relaties, maar ook over gewoon ja. wat je van de wereld vindt, zeg maar. Dus. Ja. Oh, oh. oh. dit moet ik niet bedoelen. <laughs> wat is dus tussendoor? En, en wanneer begonnen jullie met het schrijven van de nummers voor dit album? Kort uh, na de oprichting of... Het heeft ja, geduurd. Eigenlijk tijdens, dus tijdens. We waren daar middenin. Ja. Dus de grap is dat de title track, A Dying Lie, mm -hmm. de, de, de werktitel ervan was Song 9. Ja. We, we, we hadden acht nummers. Okay. We dachten, we hebben er nog één nodig. Ja. Die hebben we in twee weken geschreven, oh, inclusief tekst. ja is heel snel, snel Dus als je echt wil weten, dat, uh, dat is de uh, wat is het, het sidekeist van de band op dat moment, nou, ja. dat is dat nummer. Ja. Ah, okay. Ja, goed, nou ja, de, de volgende vraag had je al een soort van beantwoord. Hè. De, de voornaamste inspiratiebron voor jullie teksten. Maar dat uh, komt dus uit de je, je jeugdervaringen. Uh, ja, ja, ja. op dit album wel. Op dit album wel, oké. En hoe brachten jullie dat album uh, destijds uit? Via de maatschappij of onder eigen beheer? Of is hij überhaupt wel Oeh. fysiek verschenen ook? Of, uh, we hebben er een fysieke versie. Visual... Ik kan me even ja. niet zo goed. Volgens mij hebben we het met CD Baby gedaan destijds. Dat we het wel onder eigen beheer ja. hebben uitgebracht. Ja. Uh, en uh, ik heb nog een doos liggen. Je hebt nog een doos liggen? Van die deze. Oké, Ah, oké. Okay. Helemaal. Dus, ja. helemaal goed. Uh, ik wilde trouwens ook wel eentje van je overnemen. Ja, ja. die kunnen we nog een keer moeten brengen. Komt ja, oké. Okay. <laughs> ik dacht dat je hem zou brengen vandaag. Dat was een BMKM-vergeten. Dat, ik... dat zou ik ook doen. Ja, ja dat dacht ik. volgende keer. Mag ik hem ook opsturen hoor. Dat Gaan goed. we helemaal doen. Top. Uh, en ja. ja. Uh, het totale schrijven- en opnameproces van het hele album uh, duurde hoe lang ongeveer? Ja, het, uh, als je de oude albumnummers meeneemt, de jaren. Maar ik denk, uh, volgens mij is. Het album echt in negen dagen opgenomen. Oh. Exclusief zang. Exclusief dat duurt dan ja. altijd iets langer. Maar dat gaat dan in een periode van week. Omdat je kunt niet de hele dag Dus nee, Dat ja. doe je dan in sessies van vier, vier uur over een paar weken. Uiteraard. Een paar ja. maanden. Ja. Mm -hmm. Maar ik denk een periode van ja, twee, drie maanden. Zoiets. Oké, okay. ja. dat is best uh, snel eigenlijk. Ja. Ja. Het opnemen gaat altijd heel snel. Ja. Zinnen van een nieuw geluid dat duurt uh, tien jaar. Nee? Ja. <laughs> dat duurt al langer. En uh, hoe nam je dat op? Uh, hebben we zelf uh, gemasterd? Of, uh, ja, het is allemaal. Uh, de studio? mastering hebben we zelfs volgens mij online gedaan via een Franse uh, organisatie. Ik mm -hmm. uh, weet niet eens meer precies wie, maar de opnames zijn allemaal uh, bij Avalanche Studios in uh, Middelburg van mm -hmm. Willem Berrevoet. Okay. Daar, daar nemen we alles op. Die gaat beschouwd ja. waard. Uh, ja. Hij, hij schrijft ook mee aan uh, tweede zanglijnen en uh, zonder hem zijn de albums gewoon niet hetzelfde. Okay. En hij heeft allemaal hele vette analoge spullen waar, waar je van alles mee kan doen. Ah, wow. En het is ja. elke keer uh, voor hem leren en voor ons leren, want wij zijn ja. denk ik een van de hardere bands die hij dan opneemt. Ja. Dus het is, uh, het is gewoon leuk ja. om dingen te proberen. En zo. Dus uh, al jullie albums zijn in principe onder... Ja. Uh, allemaal bij van dezelfde kast. Uh, uh, ja. Ah, oké, okay. cool. Helemaal goed. Uh, en van het nieuwe album verschenen tot nog toe al uh, twee videoclips uh, van de gereleasde singles. Uh, hebben jullie ook singles of video's uitgebracht uh, of gemaakt uh, van uh, het eerste album? Of was het meer van de laatste jaren dat jullie dit deden? Volgens mij niet hè. Nee, dat is echt... Uh... Alleen de Wolf volgens mij toch? De Wolf, de we wolf zijn we daarmee wolf. begonnen. Ja, we, oh, ja. we zijn begonnen samen te werken met Sebastian Spijker. Uh, ja. van de, de, van de, de metal videoclipman uh, van Nederland, weet ja. je denk ik. Ik weet niet wie hem niet kent. Maar... Ik ken hem uh, zelf niet, maar ik ben nog niet zo... Ja, ik zou hem eens opzoeken. Uh, okay. uh, heel gaaf. Hij maakt ja. echt uh, geweldige uh, kwaliteit die hij oplevert. Maar zijn we ja. inderdaad tijdens de Wolf mee begonnen. Ook om uh, het, het, het gezicht naar buiten wat te professionaliseren. Hè? Gewoon als ja. mensen dan je, je band hebben gezien. En ze denken, oh, ik ga eens even googlen. Oh, een vette videoclip, top. Ja. Nou, ja, we gaan het zo uitgebreid nog meer over hebben De videoclips voor jullie nieuwe album Ga ik ook zo direct uitgebreid bespreken met jullie We gaan weer even wat luisteren naar Muziek van jullie De volgende nummers die ik uitgekozen heb om te draaien Zijn natuurlijk de titeltrack, je noemde hem net al Uiteindelijk en Aansluiting draai ik insane Beide van het debuutalbum En daarna ben ik weer bij jullie terug Zet het um, stand voor. Dijlenklaai, wat de titeltrekker was van het debuutalbum van Resurrect Tomorrow... draaide ik insane, die we ook op dit album terugvinden. En vanavond zit ik hier met de mannen van deze thrash metal band uit Utrecht... in de studio om te praten over hun als band en hun muziek. Met name het nieuwe album The Eagle, waar we net in de tweede uur uitgebreid over gaan hebben. Nogmaals, ontzettend leuk dat jullie er zijn vanavond. Hopelijk hebben jullie het naar jullie zin. Heel erg, ik ja. weten. Top, nou mooi om te horen. Uh, voor ik uh, met jullie uh, ga hebben over uh, de daaropvolgende EP, De Wolf... heb ik uiteraard nog een aantal vragen over het debuut. Uh, hoe werd uh, het album destijds ontvangen door de publiek, door de luisteraar? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, volgens mij uh, waren er een beetje twee kampen. Mm -hmm. uh, aan de ene kant dachten ze... Uh, ja, dus het, het, het snijdt een beetje zo'n soort moderne sound aan. Maar gaat daar niet helemaal in. Maar er is wel heel veel energie in. Dus live ja. is het echt zo'n boem, muur van geluid. We ja, kunnen ja. het niet eens uitversterken. Wat zijn jullie aan het doen? Hou alsjeblieft op. Dat gebeurt dus op zo. En aan de andere kant had je dus een klein contingent dat echt zegt... ik ben echt fan van dat diepe laag en die agressie. Zeg maar, ja, dat je, en, en ook een collega van mij die zei af en toe... weet je, ik zet dat album af en toe nog wel eens op... maar niet meer dan één keer. Want dan, uh, dan ben ik... Uh, oef, uh, murf, uh. Dan ben ik helemaal murf emotioneel <laughs> gebeurd. Ja. Ja. Ja. ja, daar zit uh, behoorlijk uh, wat agressie ook in. Dus... Ja. Uh, maar voor de liefhebbers denk ik van de old school trash metal uh, is het ja. wel uh, een must. Zeker. Ja, het uh, hakt er lekker op uh, los. Zeker. En deden jullie ook uh, optredens uh, ter promotie hiervan? Ja, we hebben zelfs een tour gedaan uh, oh, okay. 2012-2013 in Turkije. In, Turkije in is uh, ja, het bakermat van uh, onze uh, zanger Hakan. En Hakan uh, is uh, officieel of, uh, van origine Turks dus. Ja, ah, okay. uit Çanakkale. Ja. Dat is uh, waar het oude Trooi ongeveer was, van de kust. Mm -hmm. Heel okay. mooi daar. ja. Okay. Um, en we hebben ja, volgens mij zestal optredens daar in verschillende steden gedaan. Beginnend in Izmir, Ankara, ja, wow. Ternankele inderdaad. Dat was jullie eerste tour, zeg maar, buiten Nederland dus ook. Ja. Oh, wow. ja. En hoe werd het daar ontvangen? Waren de mensen enthousiast over jullie muziek ook? Ja en nee. Ja <laughs> en nee. Ja? Dus soms, op sommige plaatsen vonden mensen het heel vet. Vooral in Izmir, dat is echt zo'n uh, studentenstad. Ja. Speelt ook uh, voor ja. een... Voor ons speelde volgens mij een stoner rockbandje. En daarna knalden wij even dit uit. Oh, jullie waren de headliner die avond. Een <laughs> soort maar. van. Oké. Okay. Inderdaad. Uh, het was ook ja, überhaupt ingewikkeld. Uh, omdat we eigenlijk niet zoveel spullen bij ons hadden. We hadden wat andere band ook, uh, waar we mee, uh, mee optrokken. Die ja. dan ook spullen leende. Oh, Oké. Okay. En dan, uh, oh, uh, hoe gaan we dit allemaal doen? Dat is allemaal een beetje professorisch uh, ja. opgesteld. Gewoon ja. rechtstreeks vanuit je... Ja, kun je Als een gitariste luisteren. Rechtstreeks vanuit je uh, modelingpedaal ME50. Je front house in. Dat uh -huh. wil je meestal niet doen. Nee. Hebben we wel gedaan, daar. Dat is een uitdaging. Dus niet zo ver ja. van onze huidige setup. Ja, nou, we, ik heb inderdaad, ja. nu zit er wel iets meer modellering tussen. Toen ja. was het gewoon: we hebben één van de zes optredens met een versterker gespeeld. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is heel interessant. Dat is inderdaad uh, heel interessant. ja. Nou ja, dat is wel een van de eerste optredens natuurlijk ja. Ik, uh, geweest. Buiten, ja, Ja, precies. Dus dan, uh, dan is het ook niet zo erg. Nee, en daarna, toen we terug in Nederland kwamen... hebben we echt de beste show ooit gespeeld. Omdat alles uh, ja, hier gewoon weer beter geregeld was. En uh, ja. Dan denk je, oh, het is toch makkelijk om op te treden. Als je, ja. als je gewend bent aan, aan dat het allemaal niet zo lekker geregeld is... of uh, dat de apparatuur er niet is. Dan, als je het weer terugkrijgt, dan denk je, oeh, dat ja. is toch wel fijn. Ja, zeker. En in, in Nederland uh, veel opredens gehad uh, sinds de, de albumrelease? In die tijd, uh, volgens mij, speelden we één na twee keer. Uh, volgens mij elke maand proberen we dat sowieso wel te doen. Ja. Um, maar volgens mij is ook de bassist vertrokken na een tijdje. En toen, ja, dan wordt het iets lastiger ja. om op te treden. We zijn niet een band die dan een MD aanzet. Dus we hebben eigenlijk hebben of een vroegtallige band. Of, ja, of eigenlijk geen niet. niet spelen. Nee. Ja. nee, precies. Het is gewoon lastig als je. Als je wij spelen ook niet met klik. Weet je. We doen alles gewoon. Alles puur uh, uh, ja. en, en, en, en ruw. Ja. Dus uh, ja, dat heeft af en toe wel even stilgelegen toen we geen uh, band hadden, zeg uh, Ja, maar jullie begonnen ]en. als een driekoppige band of als vijf? Resurrect waren we met z'n vieren. Ja, Ja. ja met z'n vieren. En dan Hakan, die ging dan gitaar spelen ook live. En we gewoon gezegd, Hakan, jij moet gitaar gaan spelen. Ja. En hij zegt, hoe dan? Ja, ja, doe ja. maar Heer gewoon. Maar. Ja, en uh, dat gebeurt wat <laughs> Ja. Nou, uh, zijn er zijn een aantal nummers die we nog steeds dan had ik had ik ook een pedaaltje dat er dan dat het uh, gesplit werd. Bijvoorbeeld voor Dying Live. Dat nummer is echt niet te spelen. en zink tegelijk als je die timing van die dat is niet te doen. Okay, ja. uh, maar heel veel van de andere dingen, en de wolf heeft die inderdaad gewoon heel lang meegespeeld. Ja. En toen hebben we ook nog een bassistwissel gehad. Dat is ook de gast die de covers tekent. Mm -hmm. en, uh, en daarna zijn we op zoek gegaan naar een vijfde lid. Omdat we echt dachten, ja, we willen meer met die gitaren doen. Ja. Maar dat kunnen we niet van de Haak aan vragen? Dat is, gaat een stapje vroeg, te ver. Ja, zeg maar. precies. Helemaal gewoon lekker zingen. En, ja, dat en, de, ja, dat was denk ik de beste dat was de, de, oplossing. Dus, ja. Ja. En, um, en wat betreft die optredens, hoe, hoe werd dat geregeld? Uh, wie, wie zorgde ervoor de? Ja, Stefan is echt uh, een beetje de regelneef van de band. Uh, okay. Hij loopt heel hard uh, ja. dingen te regelen, overal toe te gaan. Ja. Ik ben samen met hem ook een tijdje langs allerlei bars en cafés gegaan... waarvan wij zagen dat daar bandjes speelden die een beetje in ons genre pasten. Ja. Steetjes uitgedeeld, gesprekjes gevoerd. Nou, probeert een beetje wat te regelen. Nou, ja. Dat bleek lastiger dan we dachten. Het ja. dus. ja, is een moeilijke scene geworden ook al. Ja. Uh, Hakan die heeft het uiteraard in Turkije geregeld... ook met, uh, met veel van zijn, uh, zijn uh, uh, ja. oude ja. bandleden en uh, maten daar... Ja. En ik denk ook Michiel en Stefan vormen nog in ons social media team. Ja, Jullie ja. zijn ook hard aan de weg aan het timmeren om ook contacten te leggen. Waar dit ook weer ja. uit voortkomt, natuurlijk. Dus ja. Het. ja, het blijft, uh, blijft moeilijker zien hè? qua, qua gigs, uh. ja, Je Niet aan de weg, tillen. ja. Veel, ja. De, veel concurrentie natuurlijk. En, uh, ja, je moet het ook echt hebben van de, de hoeveelheden streams uh, begrepen. Om een beetje bekendheid te krijgen, denk ik. Ja, of. Nou, op zich, dat, dat gaat, wel, uh, gaat wel aardig met de album release. Maar, ja. Uh, ja. Oké, okay, helemaal goed. Uh, ja, zover even wat betreft jullie eerste album. Uh, ongeveer vier jaar later kwam jullie uh, eerstvolgende volgende EP uit, getiteld De Wolf. Met erop uh, zes nieuwe nummers, als ik me niet vergis. Ja, is dat hey. is het. Ja, en hebben jullie daar ook uh, vier jaar aan gewerkt, aan deze opvolger, of? Nee, we zijn heel lang bezig geweest met te zoeken naar, uh, naar welke sound is de volgende sound. Ja. Um, en toen we hem eenmaal hadden, hebben we de nummers echt in een paar weken volgens mij in elkaar gezet. Op basis van alle riffs die we er vervolgens uit Oké. Okay. En een paar oude er nog bij gepakt. Ja. En dan begint dat proces van tekst schrijven. Um, mm -hmm. En voor dat album hebben we ook een les getrokken uit... A dying Lie. Want ik heb heel veel van de teksten van de Dying Lie eigenlijk al geschreven voordat er zanglijnen waren. Mm -hmm. Toen hebben we eigenlijk geprobeerd dat bij elkaar te passen. Een soort van, ja, ook dat ik het dan een beetje mee verzon, die zanglijnen. Terwijl haar kan echt een totaal andere stem heeft dan ik. Yeah. En voor de wolf hebben we echt gezegd, dat gaan we niet meer doen. We gaan, jij gaat gewoon zanglijnen bleren. Yeah. hoeven geen woorden te zijn. Maakt helemaal niks uit. <laughs> en dan, uh, dan gaan we een thema vinden die past bij hoe het nummer voelt. Mm -hmm. En dan schrijven we daar een tekst op. En dat doe ik dan. En af en toe, mama, appelsappen we dus echt dingen in elkaar. En denk ik, volgens mij zing je daar gewoon dat. En dat wordt dan zo'n haakje waar je dan de rest van het terrein omheen bouwt. Weet je? Dat is heel interessant. Een ja. aparte ja, uh, werkwijze, inderdaad. Ja. Het werkt heel goed. Want daar ja. kan ik al zijn eigen stem kwijt. En ja. ik kan mijn tekst kwijt. En ja. Daar gaat het om. Hè? Kwaliteit is beter. Ja, dat is het belangrijkste. En uh, jullie geluid uh, ten opzichte van Dijli is dat ook heel erg veranderd uh, op dit album? Sowieso hadden we alleen maar alle, totaal andere spullen. Ja. <laughs> Ik weet niet of er dezelfde dingen op zitten, Behalve misschien een paar microfoons van de Soundguy. Want dat is dus weer bij Willy Berrevoets uh, in de studio gemixt en gemasterd ook. Mm -hmm. Ik dacht dat we heel veel drum over tape opgenomen hebben. Allemaal van dat soort dingen. Dus eigenlijk er zit nergens echt hetzelfde qua apparatuur ook in. Dus we krijgen ook ja. een andere sound in. Okay. En we hebben daar echt geprobeerd een breed geluid neer te zetten. Ja. Uh, dat, uh, in de gitaren was dat ook wel ingewikkeld om te mixen. We altijd gewoon te veel geluid. Okay. een fantastische was was sound. Is heel onbastische. heel ja. Oké. Okay. Ja, echt zo ja. bam. Dat is wel vet. Ja. Heel gaaf. Dat maakt me nieuwsgierig. Ja, we gaan ja. zo uh, inderdaad luisteren naar uh, een aantal nummers daarvan. Uh, hoe kwamen jullie eigenlijk op de naam van de EP? Want net als de titel van jullie nieuwe album draagt het de naam van een dier. Uh, heeft dat een bepaalde reden? Nou ja, het, gaat, het is dus een weerwolf. Ja. Het, eigenlijk is dit een droom die ik heb gehad. Oké. Okay. Het is een, uh, een, een middeleeuws dorpje. Er woont een, uh, een weerwolf met mm -hmm. zijn dochter. En niemand van in het dorp weet dat hij een weerwolf is. Okay. En uh, op een dag komen ze daarachter. En dan komen ze met uh, vlammen en pitchforks. En komen ze hem s'nachts halen. Ah. En, dan, dan, ja, en dan verandert hij in een weerwolf. En moordt hij het hele dorp uit. Ah, en dan wordt hij ochtends wakker. En dan weet hij niet of ah, zijn dochter ook vermoord is. Ah, ja. oké. Okay. Een horrorfilm, maar dan op. Uh, ja, ze ja, en uh, zijn jullie ook van plan deze lijn uh, qua titels voor te zetten op de toekomstige albums? Dat de Eagle. En Geen Wolf... idee, we willen daar wel een cd van maken. Dat lijkt me heel gaaf. Wolf ja. en Eagle. Ja, een heel Dat leuke. een cool idee. Ja, dan. de Wolf is ook, gaat over interne emoties. Eagle gaat juist over abstracte ideeën. Ah. Dus er uh, dus zit of ook een, een soort schaalverschil in. Dubbel. Uh, ja, okay. ja. Uh, en, en wie was er verantwoordelijk voor de Artwork? Voor jullie albums? Ja. Hebben jullie daar in dezelfde persoon voor benaderd of waren dit verschillende personen? Ja, dat is eigenlijk onze oude bassist van de Wolf Tijd, dat is Ilja Tippermans. Oké. Okay. Ja, die, die is gewoon heel is, goed. Die is heel goed. Met uh... tekenen. Oh, die doet het ook voor zijn werk? Of? Uh, heeft hij ooit, ja, heeft het gestudeerd en volgens mij als werk ook wel gedaan. Hij is een andere weg ingeslagen inmiddels, maar hij vindt het nog steeds super tof om te doen. Dus uh, ah. ja, we geven hem een krat bier en komen, op, komen even meekijken. Ja. En glunderen eigenlijk dat is wat, ja, <laughs> wat je dan ja, dat is wel doet. Wel ja. mooi, ja wat hij gemaakt heeft. ja, uh, oké, okay, nou van DCP ga ik tot het nieuws van tien uur een uh, drietal nummers draaien. Not Your Fight is de eerste die ik zo ga starten en wat uh, kunnen jullie mij in het kort uh, over dit nummer vertellen? oh, Not Your Fight is heel leuk want dat gaat uh, letterlijk de titel gaat over een uh, soort oorlog waar je in gaat mengen waar ik niets mee te maken heb. dus dat uh, dat speelt momenteel ook heel veel. <laughs> ja, nee inderdaad. <laughs> het is best wel uh, een oud thema. Ja. ja, oud thema maar zeer actueel nog. ik moet een beetje afvragen, heb je er iets te zoeken? ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. We gaan uh, daar nu naar luisteren. Notified dus van Resurrect the EP, The Wolf. U alleen hier op ZFM Zandvoort SHIT <laughs> ...en het tweede nummer wat ik aan sluiten draaide... ...op Not Your Fight was Slaver's Crown. Voor wordt degene die net pas hebben ingeschakeld. Ik uh, zit hier vanavond met de makers van dit nummer... Resurrect Tomorrow, dus uit Utrecht... ...om te praten over hun muziek en als band. Uh, zo direct in de tweede uur gaan we het uitgebreid hebben... ...over hun nieuwste release, The Eagle... ...dat op 17 mei dit jaar is verschenen... ...en dus vandaag de dag exact een maandje oud is. Uh, uiteraard gaat dat gepaard met een groot deel van het album... ...dat ik zal gaan draaien tussen onze gesprekken door. We hebben het momenteel over de in 2007... 17 uitgebrachte EP The Wolf. En daarvan draaide ik dus net Not Your Fight en Slaver's Crown achter elkaar. En voor dit nummer brachten jullie een uh, videoclip uit. En was dit ook de allereerste clip die jullie maakten? Ja, Sla Slaver's Crown is dat. Ja. Ja, dat uh, was in uh, Rotterdam in de haven opgenomen. Ja. Er was ooit uh, ook nog een conceptdeel, uh, mm -hmm. Maar dat werd een beetje te complex. Dus nu hebben we er gewoon een vette performance clip van gemaakt. Ja, oh ja dat maakt ook niet uit. Ja. Dat, is ook, uh, ja, dat is goed uitgepakt. Ja. Ja, zeker. Uh, dat was het veel werk ook om, uh, om een clip te maken? Of? Uh, ja, het is vooral gewoon uh, in die haven gaan staan. Ja. En dan uh, iemand uh, bellen en zeggen: kan dat? En die zeggen dan: oh, als dat schip naar buiten moet, dan wordt het wel een probleem. Ja. Oké, okay. ah. dus ze waren daar een, een ding. Maar ja, ja, uh, ik aan het wel, geloof En dan is het in een dagtijd opgenomen ofzo, of zo? Ja, o, o, o, echt in een o, paar uur. Oké. Okay. Ja, je, je gaat er eigenlijk naartoe: uh, s ochtends opbouwen, en dan een paar uur schieten, en dan afbouwen ja. en weer weg. Oké. Okay. Ja. En, en, en wie bedacht het idee daarvoor? De locatie is ja. volgens mij aangedragen door Hakan. Die zei: ja, die, uh, die plek met die deuren. Daar is heel vet. Nou ja. dat was hem. Oké, okay. daar, uh, daar hebben jullie gespeeld. Dus ja. Oké. Okay. En uh, ja, is er nog een bepaald verhaal of betekenis uh, in de clip? Maar is, in de uh, clip? Ja, het is natuurlijk een performance video. Performance, dus ja, dus, dus niet een echt. verhaal, nee. Nee, maar het nummer wel. Ja, de, de nummer, de nummer ja, hadden we net ook heel eventjes over buiten, buiten mm -hmm. de live air. Maar gaat echt over wat muzikanten in de wereld eigenlijk zijn. Ja. Namelijk, wij geven mensen die wellicht geen stem hebben, die geef je een stem. Ja. En daarmee doorbreek je eigenlijk een stilte die hun. Dat uh, zit ook lekker in de, letterlijk in de teksten. Yeah. De violence is. Uh Oh, hoe gaat het? Ja. <laughs> uh, wat mensen aangedaan worden is dat ze dus niks durven te zeggen tegen machthebbenden en dat je mm -hmm. ze als muzikant ook een stem kunt geven door die stilte te opbreken. Dus de, yes. eigenlijk het volledige titel is Silence is the Slaver's Crown. Okay. Daar hebben we Slaver's Crown van gemaakt. Dat ja. het kort en bondig is. Ja. Ja. Okay. Uh, jullie maakten er ook één uh, voor het nummer At The End. Uh, ruim een half jaar later als het me niet vergis. Ja. Uh, coole clip trouwens. Ik heb hem gezien. Uh, deze draai ik zo direct en heel te pas ook op het eind van dit eerste uur. Uh, ook hier stel ik weer dezelfde vraag aangezien altijd benieuwd ben naar de betekenis en de achtergronden van de muziek en teksten. Heeft dit nummer ook nog een betekenis? At the end. Het is weer een droom. Ook weer een, ja, een droom. Het is weer een thema. Ja, je ik heb is keer een hele interessante <laughs> droom waar ik een short story van probeer te maken. Het ja, ja. gaat eigenlijk over iemand die in een uh, huiselijke situatie uh, iets doet wat, die, wat niet de bedoeling was. Uh -huh. En dan vlucht. En dan terwijl die vlucht uh, uh, stort ze vliegtuigen neer. En uh, in ongeveer, ja, ik, heb ook, ik heb het later nog eens nagezocht, in ongeveer de tijd dat het nummer duurt... Uh -huh. ...val je ook op de grond. Liter, dus de terminal gelast ja. die van een mens... ...om van 120 km per uur ja. op cruising height, ...als je dan naar beneden ja. valt met je stoel... ...dan land je ongeveer aan het eind van het nummer... ...wat is ook in de clip gebeurd, dat is ja. mijn zwager trouwens. Okay. Uh, die heb ik uit een vliegtuig gegooid. <laughs> um, die, uh, dan land je op de grond. Dus ja. dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En uh, de vraag is een beetje... ...aan het begin heb je medelijden met hem en gaandeweg leer je... ...wat hij eigenlijk allemaal gedaan heeft... ...en aan het eind ben je blij dat hij op de grond landt. Ja. <laughs> Helemaal goed. Ja, dat is een mooie clip. Ik heb hem gezien, dus ga hem kijken. Uh, ook weer opgenomen uh, door dezelfde maker. Hè? Ja, Sebastian ja. Spijker, inderdaad. Oh, Sebastian Spijker, ja. Ja, die doet heel veel visuele uh, effecten ook in de clips. Ik had niet het idee dat dat kon. Maar uh, we hebben daar met bladblazers en een echte vliegtuigstoel met drie stoelen die hij op de kop geeft trekt. Die heeft nog twee jaar in zijn garage gestaan. Oh, okay. Cool. <laughs> hebben we dat helemaal zo gefilmd met lampen en zo. En dat heeft hij helemaal in elkaar. Weet een green screen de, of zo ja, een ook? Green screen, ja, inderdaad. Heel ja. gaaf. Ja, ja. ja. wauw. In de toekomst ook nog een plan meerdere clips met hem op te nemen? Of? Het is onze go-to-guy. Uh, ja. Ja, ik zou niet weten waarom ik ja. ergens anders heen moet. Nee, precies. Ja. Jullie houden hem worst. Ja, zeker. Nee, helemaal goed. Nou, uh, Dankjewel uh, voor uh, deze introductie, uh, uitleg. Uh, ik ga hem zo lekker instarten. en Kunnen jullie even genieten van een drankje. Jullie hebben net een biertje opgetrokken, dus uh, geniet er lekker van. Uh, tot uh, we zo weer uh, terug zijn na het nieuws van 10 uur. Uh, voor het tweede uur uiteraard, waar we net uh, uitgebreid gaan hebben... over jullie nieuwste plaat, The Eagle, dat dus op 17 mei is weer uitgekomen. Iedereen blijft luisteren. Dus we gaan nu uh, luisteren naar die uh, At The End. Uh, bedankt tot zover voor het luisteren. En uh, tot zo na het nieuws van 10 uur. Dan zijn we weer bij jullie terug.